Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm, een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana, en de boeken van Scherwal en Waluw. Twaalfde deel. Een half ja, uur voordat die persconferentie begint, laten we die tijd nou gebruiken om te analyseren wat Volker Bengtsom eigenlijk heeft gezegd. of niet heeft gezegd. Nou, net als de vorige keer, Hij geeft ondubbelzinnige en duidelijke antwoorden.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 En ik weet dat je ervoor kan zorgen dat hier binnen een paar uur... dertig politiemanen op een kluitje midden in het dorp staan... met, met machinepistolen, met traankosbommen, met panzerschilden, weet ik veel. Nou, dat soort hulp is wel het laatste wat ik nodig heb. Laat me mijn werk doen zoals ik altijd heb gedaan... en gebruik de rest van de kranten om je reten af te vegen. nacht. Dat uh, is dan niks voor jou, Martin, om zoiets te zeggen. Wat heb je? Maar, maak dat maakt hem kwaad, geloof ik. Wel, nou, ik denk dat hij zijn pressie nou waar gaat maken, hoor. Morgen zal al wel gearresteerd worden, maar, maar niet door mij. Dan passeert hij dus. Inderdaad. Maar dat noemt hij dan zijn beste detective een handje komen helpen. Oh, als Lennart het woord. Ja, dan krijgt hij, dan krijgt hij toch prompt als zijn maag. Maar ik maak me zorgen om oh, Lennart. Ik zou me maar liever zorgen om mezelf maken. Zorg om mezelf? Dat zou ik doen als ik deed wat Hammer vraagt. Namelijk voor bewijsmateriaal tegen Bencksel zorgen. Je kiest dus nog toe. Hoe corrupt kun je toch worden? En dat zonder er zelf erg in te hebben. Alleen maar omdat... omdat om, om,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 Zelfs bij de dieners zelf. Ja, dan nog even. En we vormen ze een beetje in staat in de staat. He, politie tegen ja. burgerij, politie voor zichzelf. Maar nou, het gekke, he? we worden steeds gehater en steeds machtiger. Net zoals de criminaliteit blijft stijgen en het geweld meer en meer toeneemt, dan we toch steeds harder optreden. Ja. Niemand binnen de hoogste politieleiding schijnt dat te willen zien dat geweld geweld voortbrengt en dat we door ons agressieve ja, optreden steeds geïsoleerder raken. En toch. ...blijf je bij de politie. Ja, ja. En als je dat nou niet kan verdragen... ...als het je, je, je tegenstaat... ...dan, dan moet je hem opstaan, lieveling. Het eerste, het terrein, het eerste, het best op liefde Het nee, is iets waar ik veel over, over heb nagedacht. En wat ik niet meer kan... ...of niet meer wil veranderen. Tenzij je... Tenzij? Tenzij het me echt onmogelijk wordt gemaakt... ...bij het te blijven. Ik bedoel... ...ze kunnen me passeren. Maar ze kunnen me nooit dwingen iets te doen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 Je kunt er de zee een in horen. Hoor maar. Ik hoor de dus zee zo op. Hoor nou. Alles wat ik nu hoor, is wat er in mijn hoofd rond Geef je. Gooi weer mijn zee. Ja. ja. ja. Weg Waarom maak jij je zorgen om Lennart? Ach, weet je, het is, het is net dat het allemaal, allemaal niet meer interesseert. Ach, gewoon nee. hij nee, is wat mat. Het komt door het vermageren van hem. Daar word je lusteloos van, hoor. Kom.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 Nou, maar uit. Goed, zoals je wilt, Martin. Sorry, Lennon. Ach, ik kan er niet meer tegen, dat is het. Het is de zenuwen van die Bengtson. Zit al voor me. Dat gelaten smoewerk van hem. Waar we hebben hem zeggen dat hij zijn boete maar dag moet zeggen. Want dat hij achter slot een gretel gaat. Ook al hebben we geen bewijzen. Gewoon voor de algemene gemoedsrust. Ik zweer het hoor, ik ga iets krankzinnigs doen. En dan met al die secreten van journalisten erbij... Het is niet dat ik je er alleen voor op wil laten draaien, Martin. Geloof me. Maar ik ben bang dat ik mezelf niet genoeg in de hand heb. Zo is dat nou eenmaal de laatste tijd. Ik. Kinkjes. Ik heb zin om op door een te zetten. Om stom lazers te worden. Maak een strandwandeling. Dat helpt. Ja, misschien weer van een bulk. Een schelp. Waar je de zee in horen kan. Maar goed, ik ga eens kijken waar. Oh, licht uit handen. Ik heb eigenlijk nooit van ontbijt te gehouden, trouwens. Tot vanmiddag.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 Toen hij klaar was voor hij wat er nou met zijn eieren moest gebeuren. En Albrecht zegt, dat regel ik wel. En Benson zei, dat is dan fijn, je bent een goed mens, zei ik wel, Albrecht. En Albrecht keek bij verrast, ik doe mijn best, zegt hij. Benson knikte en glimlachte dankbaar en toen vroeg hij aan mij, ben ik nou gearresteerd, hoofdinspecteur Beck? Heb hm. je het daarom maar op een zuiver gezet? Weet jij dan niet dat het strand dichtbij is? Om het te verzuipen zeker. Waar is Rea. Jij hebt rea nodig als je in zo'n bui bent, dat is duidelijk. Wat is dat wonder, mensen? Nou, ze is een beetje gaan rondtoeren in Malmö. Dat was ze dan niet van plan plannen te gaan doen. Jij hebt wel geluk gehad, hè, op je oude dag. Ja, dat mag je wel zeggen. Geluk is het goede woord. Ja. Maar ze flaft er alles uit wat er in de hoofd komt. Ik eh, hoop dat ik het dan niet kwalijk neem dat ze er vanochtend... Ah, ze had gelijk, maar het is al gelijk. Oh, ja. Ik kon er al vermoorden, maar ik moet toegeven hm. dat ze het bij het recht enden. Hey, van nu af aan doe ik weer mee, tot het rijdt. Krolberg, plaatsvervangend hoofdinspecteur, meldt zich. Ja, nee, we drinken er dan op. Proost. Proost. Jezus, ik verlang naar huis. Weet je, Martin, ik heb steeds vaker het gevoel dat het enige normale in mijn leven mijn gezin is. Maar voor de rest lijkt de wereld vol met smerissen en gangsters te zitten. En ik weet waarachtig niet voor welke categorie ik zou kiezen als ik het over kon doen. Je ouwe hoed, weet je dat? Mm. Ja.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 Zijn chef heeft nog gelijk ook. Wat kan hij anders? Oh, rotsel je allemaal. Maar ja, wat ik vraag, wou, Martin? Hmm? Heb jij eigenlijk al rondgekeken in het huis van Sigrid Mort? Nee, dat heeft de recherche van het al gedaan. Die is niet meteen de dat ik ze niet te controleren. Hmm. Je hebt misschien al gemerkt hoe ze denken over ons, hè. Capzones, Leijers, dat stooppollong. Ja, ja, ja. Gelijk hebben ze. Hmm. Maar omdat ik vanmiddag niet helemaal stil wou zitten... heb ik de sleutel opgevraagd en daarin dat gezellige huisje is wat rondgeneust. Oh, en? Niks bijzonders hmm. gevonden natuurlijk.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 Hmm. De stieke met de regelmatige gewoontes. Maar waarom uitgerekend op donderdag? Nou ja, misschien heeft hij werk waardoor hij alleen maar op donderdag kan. Jezus, wat zou het prachtig zijn ja. als we er alleen maar met die kaai van door is maken. Stel je voor, het gezicht van hammer. Ja, Maar ja, stel je dat eens voor. Hm? Nou kom, we moeten dit het oorlog gaan vragen. Ja, maar mijn glas is nog half vol. die hierachter, nee, kom nee, Kom mee. En een heel anders leefde van iemand die zo heet. Ja, eentje. Maar die is zeven jaar en zit net op de grote school. Dat je moet komen, op de hele briefje. Maar dat wijst op dat ze elkaar niet bij thuis zagen. Misschien zagen ze elkaar aan elkaar op. Ja, ja, dat kan. Ja, maar, maar, maar hoe dan? Wanneer dan? Voor zover ik weet, werkte de op donderdagavond in het dierloon. Ze kwam tenminste nooit voor elf thuis als ze s avonds werkte. Jezus, dat is me ook wat. Ja, je hebt gelijk, Martin. Ik weet geen barst van vrouwen. Ik heb die zakagenda ook doorgebladerd. Maar ik zag niks bijzonders. Ja, en, en wat ik erger vind... wat, wat, wat ik nou echt kloten vind... is dat ik die briefjes niet gevonden heb. Ik niet. En die jongens uit Trelleborg niet. Oeh, daar zullen ze de pest over in hebben. Daar ja, blijft je gevoel voor humor, Mr. Allright. <laughs> nou, je zegt... <laughs> nou ja, je hoeft het nou ook weer niet te overdreven. Stel je voor dat ze er met die van vandoor is. Dan ja, staat ze gewoon, ik in die tempel van volken te graven. Dat is er om je rot te lachen. Zet nou zelf, dat is toch een reuze mop. Ja, vooral voor Denzel. Ja, vooral voor die, die asters waren toch al bijna op. Dan kan hij pieperspoten in zijn tuin.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 Er is een botanicus bij. Die verzamelt paddenstoel, als ik het goed begrepen heb. brood en zo. Die kun je hier nog wel vinden. Jezus Christus, hebben ze er nou gevonden, ja of nee? Hij trapte op zachtmos. Zijn laar zakte weg, zegt hij. Dat vond hij eigenaardig. Het was midden in een dennenamplond. En daar hoort geen drijfstand voor te komen, zegt hij. Die botanicus. Hij heeft gelijk. Dat zou me ook opgevallen zijn. Als je hier geboren en opgegroeid bent, leer je zulke dingen vanzelf. Ben je nou gek, Herkot? Geef nou antwoord. Ja of nee? Hebben ze er gevonden? dat gevonden? Um, Sorry. Ja, ze hebben er gevonden. Ik denk tenminste dat ze het is. Kan bijna niet anders, hè? Arme Sigrid, Om zo te sterven. Gewoon gedumpt te worden in een pool. In de modder. Ik heb er zelf vaak genoeg op van te je moet laarzen aan hebben. Vanwege die zwarte smurrie. Iedereen in anders levij dat. Oh, klote. Dat moet ze al bijna vier weken gelegen hebben. En ik dacht nog, ik hoopte nog, Zakt die ben. Ja, trek je niet zo warm. Wij dachten ook even dat ze misschien toch niet dood was. Ja, Nou krijgt die meuter nog gelijk ook. Nou hangt Volker zeker. Maar ja, laten we dan niet op de feiten vooruit lopen, Kom, laten we maar eens gaan kijken. Wil jij mee? Uh, ja, natuurlijk. Welkom, nou, heel goed. We staan er nog niet te kijken als er geslagen rond. Wij zijn op de weg. Ja, ja, natuurlijk. Sorry. Laten we gaan. Dus ze is gevonden. Ja. In de modderpoel in het bos. Precies daar waar iedereen verwachtte dat ze zijn zou.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 Dat is geen wonder dat veel advocaten zich zo druk niet meer maken. En Perry Meeson ben ik nog nooit tegengekomen, al die jaren niet. Een goede advocaat moet leren berusten, zeg ik altijd maar. En bovendien kan hij geen hoogte kunnen van mensen. Die wel? Oh, wat een anticlimax. Mevrouw vrouw is dood en zou er best de hele winter kunnen blijven liggen. Ja, als die kampeerders er niet waren geweest. Maf maffe botanic is die eekhoorntjesbroodzoet. zoekt. Nou, het zal hem heugen. Die lust van zijn leven geen eekhoorntjesbrood meer. Ja, waarom maf? Ja, dat nou, toch eens op dat, dat vechten jullie allebei. Hè. Zeg hem. Uh,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 Ik wil niks met je te maken hebben, zolang je zo'n spijkerharde filmdetectief uithangt. Welterusten, Harde, jongens. mijn kamer, of jullie allemaal wat gezien hebben. Stoer. Dag. Zo. Ja, we kunnen niets met zekerheid zeggen voordat de autopsie achter de rug is. Dan weet ik alleen dat het ziek mocht is en dat iemand heeft geprobeerd haar lichaam te verbergen. Maar dat is wat ik tegen de pers wou zeggen. Maar tegen jullie ben ik wel kwijt dat ze bepaald weinig kleren aan had. En volgens mij zwaar toegetakeld was.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 Monotone herhalen. Ik geloof jou op je woord. Mijn gezin als dus niet hoeft. Ik krijg de kriegels van iemand. Maar die man. Als hij onschuldig is, waarom wordt hij dan niet kwaad? Omdat hij het best gedaan zou kunnen hebben. En dat weet hij beter dan wie ook. Maar jullie denken dus dat hij het niet gedaan heeft. Nou, jullie zijn maar een mooi span hoor. De zaak is rond. Alles klopt als een bus. En die boze vriend in Stockholm, die wil niks liever dan dat jullie het hierbij laten. De rijksmoordbrigade heeft weer een succesje gemaakt. Dankzij de maar rechercheurs Beck en Koolberger uit Stockholm. En wat doen jullie? Jullie gaan je hoed in het eten. Jullie gaan dwars liggen. Niemand is jullie wat dankbaar voor. Hoor. Zelfs Bengtsen niet. Die voelt zijn kip lekker in de baas. Dat zegt hij toch zelf? Maar ergens, her God, loopt misschien de echte moordenaar van Siebelitzmoort vrij rond. En als wij het nu hierbij laten, wordt hij nooit gepakt. Nooit. Dan heeft hij de het dus mooi naar zijn peper laten dansen. Dit was het twaalfde deel van de laatste veertien delen van de hoerspelserie de Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Sjöwar en Waler. U hoorde de stemmen van Jan Borkes, Gerrie Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Huip Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leupler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.